Gotta live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 Op het Filipijnse eiland Leyte, dat zwaar is getroffen door de orkaan Hainan, is dringend behoefte aan water, voedsel en medicijnen. Het Rode Kruis probeert in samenwerking met de Filipijnse overheid zo snel mogelijk de benodigde hulpgoederen in het gebied te krijgen. Amerika stuurt het vliegdekschip USS George Washington naar de Filipijnse kust. Vanaf het schip gaan militaire vrachtvliegtuigen met goederen het getroffen gebied in. Het Amerikaanse vliegdekschip ligt nu in de haven van Hongkong. Het schip heeft 5000 militairen en ruim 80 vliegtuigen en helikopters aan boord... De basispolis van zorgverzekeraar CZ wordt volgend jaar 9,70 euro per maand goedkoper. Op jaarbasis scheelt dat verzekeren bij CZ 116 euro. Eerder maakte de Nederland's grootste zorgverzekeraar Achmea bekend dat de premie met bijna 100 euro op jaarbasis daalt. Ook bij Menses daalt de premie voor de basisverzekering. Menses komt ook met een goedkopere verzekering waarbij mensen voor sommige behandelingen bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht kunnen. Alle grote verzekeraars hebben nu de nieuwe premie bekendgemaakt.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 Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het slachtoffer een als vermist opgegeven meisje was. Jaren later bleek dit niet te kloppen. Het meisje dook plotseling in 2006 op. Ze bleek al jaren in de Verenigde Staten te wonen. De politie heeft de zaak weer opgepakt na een tip. Het programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak.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 Dit was het dan MSU. Je... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Vides van 4 kilometer verlangen in de randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Tussen beide slot en klopen die men vier kilometer. A4 naar Amsterdam bij Zoeterwouden 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan richting Den Haag. Daar staat bij Leidsendam elf kilometer naar een kettingbotsing. Bij Leidsendam is de linkerrijst ook dicht. A6 richting Muiden, 5 kilometer bij Almere Poort. A7 richting Zaandam, tussen afwit Aan van Hoorn en Purmerend Noord, 7 kilometer. A8 naar Amsterdam, tussen Westzaan en Oostzaan, 6. A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar staat 12 kilometer. Tussen Beverwijk en Knopend, dorp. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Ochten en Tielwest West, 8 kilometer. En verderop in de richting Rotterdam, bij Stuurrecht Oost, 4 kilometer. A16 richting Rotterdam, 7 kilometer kilometer voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 richting Gouda daar staat 8 kilometer tussen Vlaardingen en Rotterdam-Krooswijk door een ongeluk. A22 Beverwijk richting Velsen bij IJmuiden 4. A27 Almere in, in de richting Utrecht bij Hilversum 4 kilometer en verderop 4 kilometer voor Utrecht Noord. Nog een stuk verderop richting Gorkum, daar staat 4 kilometer bij knooppunt Lunetten. En op de N11 Bodegraaf richting, richting Leiden staat voor de aansluiting A4 5 kilometer naar de N247 richting Amsterdam. Daar staat 5 kilometer tussen Volendam en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersin.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 Autobedrijf Sandvoort. Ook roemt op zaterdag. Zin in Zandvoort Sandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de watertoren. FM. Tell me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 I'm Instead.